Hallo, lieve mensen, ik ben blij dat ik hier weer sta om wat te mogen spreken tot de gemeente in Alblasserdam. Ik wil vandaag spreken over alle dingen wat nodig zijn binnen de gemeente om samen één te kunnen zijn. En ik ga dan ook echt hebben over de dingen die actueel zijn. Jullie kunnen allemaal rustig blijven zitten, er is geen reden om weg te lopen, maar ik ga ook een stukje over de kerst spreken. ...niks mis mee. Ik wil met u spreken of lezen... ...en het boek die Paulus geschreven heeft... ...of het brief die Paulus ge geschreven heeft in... in Corinthië 1... ...en dan vers 10. Paulus zegt hier... ...doch ik vermaan u broeders... ...bij de naam van onze Here Yeshua de Messias... Wees allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aan één en één van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Koloyé, dat er twisten onder u zijn... Tot zover wil ik hierover lezen. Straks nog meer hierover. Dat het twisten zijn, dat, dat, dat weten we allemaal. En dat we allemaal anders zijn, dat weten we ook. En waarom dat zo is, dat komt dan eigenlijk door ons verleden. Ons verleden heeft ons zodanig gevormd hoe we nu zijn. Maar we kunnen ook anders worden. Ik wil u een voorbeeld uh, geven. Ikzelf kom uit een Adventist gezin. Ik heb altijd de Shabbat gevierd. Mijn vader is niet gelovig, mijn moeder wel. Dus vanaf kinds af heb ik geleerd... Voor de zonsondergang, dan zijn we gewassen en geschoren, zitten op de bank met een zangboekje en een bijbeltekstje of een verhaaltje die mijn moeder zal vertellen. En dat is heel makkelijk in het land waar ik vandaan kom, dat is zo'n 13.000 kilometer hier vandaan, daar gaat de zon precies om 16 onder. Maar wij wonen boven de, onder de evenaar. Dus we kunnen hem zo zien gaan en dan beginnen we mooi met een liedje. En mijn moeder heeft dan de leiding daarin. Mijn vader die is er nooit, maar mijn moeder wel. En na de hand wordt er wat gelezen of een verhaaltje verteld aan de kleintjes. En dan, daar hoor ik bij. En dan uh, wordt er wat gezongen en er wordt er gebeden. En dan staan we allemaal rechtop. En dan geven we allemaal een hand. Er zijn dus met zes bij elkaar, vijf kinderen. En dan zeggen we, gezegende sabbat. En om acht uur gaan we naar bed. En de volgende morgen staan we op. En dan gaan we om tien uur, zijn we dan in de gemeente. Tot een uur of één. En om vier uur gaan we weer terug naar de gemeente, want dan hebben de jongeren een klas. En zo heb ik dus de dag des heren leren kennen. Dus voor mij is het totaal niet nieuws. Maar wat is er dan anders dat, dat er zeg maar, hier in Nederland gedaan wordt? De Adventisten in Indonesië, die hebben dat geloof doorgekregen, ook uit Nederland. Maar toch zijn er hele grote verschillen. En die verschillen onder elkaar maken grote scheiding, ook vandaag de dag nog steeds. Omdat er een cultuurverschil is. En dat is al eenmaal zo. En dat doe je dus niet tegen. Kan dat anders worden? Jazeker. Zeker kan dat anders worden. Ik, kan, ik wil u daar ook een paar voorbeelden naar voren uh, nemen. De Adventisten in Indonesië die de Shabbat vieren, wij noemen dat Sabbat, die zijn, die zijn groot geworden, groot gebracht met, een, met, een, met het eten wat de Bijbel, zeg maar, voorschrijft. Ja? Rijnvoedsel. Maar ook zijn ze voortgebracht met heel veel simpele dingen. Zij zij, ja, om te, ik raak natuurlijk wel wat mensen... maar ik ga het toch zeggen, omdat u mijn broeders en mijn zusters zijn... wil ik dat, wil ik dat graag zeggen, opdat op we er zullen weten... wat, wat, wat soms problemen kunnen geven... Met mensen die zo naast elkaar zitten. Zij leren daar. Dat God ons heeft gemaakt. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus zij nemen dat letterlijk op. Ook ik. Ook ik ben daar zo groot geworden. Dat geen mens. Zij maar zijn haar verf. Heel simpele voorbeelden. Er is daar ook geen mens of een vrouw. Die zijn nagelslak. Er is ook geen vrouw... binnen de Adventisten... die ge, lippenstift gebruikt. Uh, als ik dus over de... Ze, ze hebben bij wijze van spreken ook geen goud of geen ketting aan de nek. Dat is ons dus geleerd. Ja? Ook als je getrouwd bent... heb je dus geen trouwring. Sommigen... Die verstoppen dat. Want die trouwring is dan toch heilig. Alleen het jammere van alles is. iedereen kijkt zo. En dan zie je ineens een wit vlekje op je ringvinger. Weet u dat? En soms valt dan zo'n ring uit de zak. Dat gebeurt gewoon tijdens de dienst. Begrijp u? Maar dit wordt je dan geleerd. De kleding waarin ze mee lopen. Uh, de dames hebben de rokjes minimaal twee centimeter onder de knie. En weet u wat het is? Als we grenzen gaan stellen, dan willen de mensen op de knie, maar liever nog twee centimeter, twee centimeter boven de knie. U snapt het probleem eigenlijk al een beetje. Ja, Annette, jij hebt een probleem, hoor. We hebben een groot probleem. Maar laten we er alsjeblieft rustig bij zitten. Kijk, en wat gebeurt er dan eigenlijk? Toen al die Nederlandse of Nederlandse Indische of de Indonesiërs uh, naar Nederland toe gingen. Toen komen ze dus hier in de gemeente. Maar wij in, in, in Indonesië hebben het eigenlijk al een beetje gehoord hoe die Adventisten in Nederland zijn. En waar hoorde dat vandaan? Uit Canada. Want daar zijn ook heel veel mensen naartoe gegaan. En die vertelden dus hoe het hier in Nederland aan toe gaat. Oh, ongelooflijk. Dus ik kom jaren later in, in Nederland en ik kom dan in een Adventistische kerk en ik kom binnen. En de eerste wat ik zie is, ik kom in een katholieke kerk wat dat gevoel, iedereen heeft goud en armbanden en horloges... en een, een gouden bril enzovoort... terwijl de Adventisten dus eigenlijk altijd sober zijn. Uh, ze eten ook liever geen vlees. Ja? Want God heeft de dieren ook niet geschapen om op te eten. Dus dat, dat is ons allemaal bijgebracht. En over de kerst maar niet te spreken... Wij vieren daar geen kerstmis in de gemeente. Thuis heb je wel een kerstboom, maar in de gemeente is er geen, geen kerstmis. Absoluut niet. Kom ik dus hier bij de, bij de Adventisten... en tot mijn verbazing kom ik toch een kerstboom tegen. Wel niet in het hoofdgebouw, uh, maar dan beneden zo... met balletjes en piekjes en lampjes. En eigenlijk ben ik wel een beetje blij... Maar die, die boom doet een hele hoop goede dingen ook. Maar dit, dit soort problemen stuit je dus eigenlijk binnen de gemeente... ...jarenlang, waar Ang en Wim gezeten hebben... ...zonder enig besef dat die problemen hebt. En hij weet niet waarom. Maar daar zijn Antalianen, er zijn, zijn, zijn, zijn Indonesiërs, Javanen, Zuidmoedekers... Nederlanders, Ablazadammers, alles zit daar bij elkaar. En die daar eigenlijk de kar trekken, dat is eigenlijk de hele familie Verdouw met zijn zeven kinderen. En dat zijn niet van die kleintjes, dat zijn van die reuzen. Er zijn grote mannen en vrouwen. Hij heeft vijf prachtige mooie dochters, en twee kranige zonen. Kan ik, niet, kan ik niet ontkennen. Maar het is wel een beetje jammer dat die jurken of die rokjes twee centimeter ver boven de knie. Ja, ook mijn moeder heeft dat uitgesproken. En ik ken er, ik ken er zoveel namen, ik kan ze nu nog opnoemen, maar dat heb allemaal geen nut voor u. Ik ken deze lieve mensen, maar deze lieve mensen hebben dat zo geleerd. Zo zitten zoals broeder Verdauw doet, is, is arrogant in de, in de ogen van een javaan. Je kan er niets aan doen. De Europeanen zitten al eenmaal zo en hij zit daar lekker bij. Maar, snapt u wat ik bedoel? Dus op een gegeven moment trek je de kar, leid je de gemeente, je bent aan het werk, ramen zemen, het gras maaien, noem maar op. Daar is de hele familie Verdauw mee bezig, de hele week lang. Alle dagen zijn ze binnen de gemeente, om iets te gaan doen. Maar de anderen, die zien dat gewoon anders. Waarom? Dat hebben, ze zijn zo gegroeid, ze hebben het gewoon geleerd. En dat, dat, dus, dat is dus niet rein, want je bent een tempel van de Heer. Dat kan je dus niet maken. Uh, niet te laag, maar een beetje zo, en liever dit ook dicht. En zo gaat het nou al eenmaal. Hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, ik zal u dit vertellen. Je kan naast zo'n Javaan samen zitten. Ze blijven anders denken. Tot op het moment dat ze Christus hebben leren kennen. Dan gaat het anders worden. Ik ben in de jaren 50 geboren in Indonesië. 13.000 13 kilometer hier vandaan. Ik kom Doedep Ferdouw tegen in Rotterdam. Jaren later. We hebben totaal niet dezelfde ideeën of de gedachten. Echt niet waar. Maar ik ben wel anders geworden. Totaal anders. Als al die mensen. Ik heb kunnen begrijpen hoe mijn moeder en al haar vriendinnen... Zuster Vijaya en al die namen, alle lieve mensen... Uh, zeg maar dat het nederige christenen zijn die echt alles doen wat God van, haar of van, hun, van hen verlangt. Dat kan ik niet ontkennen. Die zijn nederig. Wij zeggen als Europeaan... nee, ze zijn niet nederig, ze zijn onderdanig. Nee, lieve mensen, ze zijn echt nederig. Want ze willen echt God dienen. Maar als je Yeshua hebt leren kennen dan word je iemand anders. Ik wil u uitnodigen nu om naar 1 Corinthe 8 te gaan. En dan wil ik u een stuk overlezen. 1 Corinthe 8, vanaf vers 1. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ik weet dat we hier heel veel kennis bezitten. Ik heb dit, deze tekst al vaker voorgelezen. Maar ik kan dat niet genoeg voorlezen. omdat we dus moeten weten dat de kennis maakt ons opgeblazen. Wij worden er trots van. Maar hij doet dus niets. Helemaal niets. Vers 2. Indien iemand zich inbeeld enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem geken. Ik wil dat stukje herhalen. Maar, maar heeft iemand God lief? Hoe hebben we God eigenlijk lief? God lief hebben kan je alleen maar wanneer je mij lief hebt. Je kan moeilijk vader lief hebben zonder mij lief te hebben. Leer dat maar vast. En mij lief hebben is echt niet makkelijk. Die broeder Verdana lief hebben is echt niet makkelijk, want hij kan soms doorhakken. Lang elastiekie, maar soms kan hij echt irritant doorgaan. Maar er staat geschreven, maar er staat geschreven. Tot misle toe. Dat heeft mij tot bekering gebracht. De woorden van God wilt het niet hebben. Dus als u zegt ik heb God lief. En u hebt uw naaste niet lief. Vergeet dan maar alles. Wat nu het eten van offer Offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod, geen afgod in de wereld bestaat. En dat er geen god is dan één. Ja, mag ik gerust amen zeggen. Dat is voor ons heel belangrijk in deze tijd. Want al, want al zijn er zogenaamde goden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. En werkelijk zijn er zijn er goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nogthans is er maar één God. De Vader uit allen. Wie, wie alle dingen zijn en tot wie, tot wie wij zijn. En één Heere, Yeshua de Messias. Door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet bij allen is deze kennis. Nogmaals, als u thuis gaat lezen, ik zal het herhalen, maar nog niet bij allen is deze kennis. Als u het weet, dan geldt dat niet meer voor u, maar voor die anderen die die kennis dus nog niet hebben. Daar hebben we rekening mee te houden. Behandelt ze alsjeblieft niet als melaats, Maar dat doen we al te graag, omdat wij het zogenaamd weten. En ja, wij weten het. Wij weten het, maar wij weten nog niet alles zoals het behoort, zegt Paulus hierboven. Want het is makkelijk om te weten, je leest het en je weet het. Maar weet wel hoe je er om moet gaan, hoe je mee om moet gaan. Wij zijn dus geen Joden. Wij zijn heidenen. Wij zijn naderhand tot geloof gekomen. Weet u dat een, ongelovig, een ongelovige man. Door de gelovige vrouw geheiligd wordt. Omwille van zijn kinderen staat het erop. U moet die constructie maar eens even leren. Hoe dat zit. Hoe dat in elkaar steekt. Is niet makkelijk. Maar de Bijbel maakt het heus wel een keer duidelijk. Hoe dat precies zit. Dus het is niet zo zwart-wit als wij ze, wij ze wel kennen. En ik ben echt blij dat we terug zijn gegaan naar Torah. Maar weet wel dat we het hele Nieuwe Testament goed bestudeerd hebben keer op keer, avonden na avonden, zonder vermoeiend te worden. Over de uitspraken die Paulus heeft gesproken. Vers 7. Maar niet bij allen is de kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer, en hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. Nu zal wat bij eten zegt Paulus, ons niet bij God brengen, eten wij niet, wij zijn niet minder om, eten wij wel, wij zijn er niet meer om. Soms zijn er nog mensen onder ons, die dus echt niet bij een moslim slager een halal vlees wil kopen. En waarom? Omdat we dit gewoon nog niet goed begrijpen, wat er staat. U kunt het gerust eten, zegt Paulus. Je wordt er niet slechter van, of je wordt er niet beter op. En waarom niet? Omdat die afgoden gewoon niet bestaan voor ons. Hij bestaat voor ons gewoon niet. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worden. Paulus, die kijkt dus meer naar de zwakken. Ik ga het anders doen. En ik weet dat broeder Verdouw ook eens, ook eens bent met mij. Want ik wil de mensen leren. Dat ze geen aanstoot krijgen. Want ik kan moeilijk nu spreken hier. En dat ik geen aanstoot spreek aan een van u. De woorden die ik spreek. Die raakt altijd wel een, een partij mensen. Die zeggen van nou die Louis. Die wil ik niet meer horen praten. En dat kan. Maar geef jezelf een kans. Maar ook wij die hiervoor staan om u te leren want indien iemand u die kennis hebt aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel kunt u je voorstellen dat een gelovig in een afgodentempel iets zat te eten dat staat hier zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijf worden tot eten van offervlees dan gaat er immers iemand die zwak is, te gronde van uw kennis, te gevolgen van uw kennis verloren en een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigheid, tegen Christus. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in geen eeuwigheid het vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Nou, om mijn broeder geen aanstoot meer te geven, wil ik ze allemaal leren. En wat je moet doen, is alleen maar aannemen. Neem dat aan, leer dat, en als je dat doet, heb je jezelf een kans gegeven om anders te worden. Wat ik hier gelezen heb, dit wil ik namelijk gebruiken als leer: schrik niet voor de kerst. Ik heb genoeg vragen en genoeg gesprekken gehad met mensen over die kerstmis. Ik heb jaren geleden. ...heb ik dit een keer gemaakt. Ik was eigenlijk op zoek... ...naar hoeveel verschillende kerken eigenlijk in de wereld zijn. En toen ik hiermee bezig ben... ...toen kwam ik achter dat er ruim 3.500 stromingen zijn. Ik ben er onmiddellijk mee gestopt. En Emmanuel... ...die zit hier beneden. Het is een aftakking... ...van de Adventisten. En wij... Proberen de gemeente terug te voeren naar Israël. Wij waren begonnen met de gemeente in Jeruzalem. En daarna komen er zeven gemeentes, er waren waarschijnlijk meer achteraf. Maar in die tijd weet ik niet meer dat er er zeven waren. Zo schrijft de Bijbel dat. Hier heb je de kerkvaders. Op een gegeven moment heb je dus de Rooms-Katholieke kerk. En dan heb je de Orthodoxe kerk. De Anglikaanse kerk heeft de kerk losgekocht van Rome. en enfin, toen kwamen de protestanten. En dit zijn dus eigenlijk allemaal protestanten. Mensen die protesteren tegenover de katholieken. Ze zijn protesterende katholieken tot de dag van vandaag. Nog steeds. Ik wil ze niet beledigen, lieve mensen. Want daar komen veel van ons uit voort. Ik wil ze niet beledigen, ik heb ze echt lief, allemaal. Maar wat ik wil zeggen is, dat hier de kerstmis is begonnen. Ik weet dat er heel veel verhalen rondgaan. De geboorte van Christus. Die hebben ze de kerk ingevoerd. En ze hebben dat in de kerk heilig gemaakt. Dat hebben de katholieken gedaan. Naderhand noemen de protestanten, maar die hebben die kerstmis ook meegenomen tot de dag van vandaag. Ik, heb zo ik ben zo even gaan, gaan nakijken, nazien, dat er 335 na Christus de kerst in Rome is ontstaan. Zij hebben dat, dat ge, ge, geheiligd en dat wordt dan gehouden op 25 december als de geboorte van Christus. De orthodoxe kerk, die houdt de kerstmis, geboorte van Christus, op 9 januari. En dan heb je ook nog de Alameese kerk, die houdt het op 19 januari. Dus als u de televisie aanmaakt, 9 januari, dat ziet u allemaal op de nieuws, dat de kerst gevierd wordt op die datums. Wij weten het hier, dat Christus onmogelijk, onmogelijk op 25 december of 9 januari of 19 januari geboren kan worden. Dat kan niet. Maar ik wil hier geen discussiepunt van maken. Want er zijn nu al heel veel mensen, protestant, protestanten, die zeggen van... wij weten dat Christus niet geboren is op 25 december. Dat weten we. Maar wij willen... Wij willen de geboorte van Christus graag gedenken. Lieve mensen, als ik, als ik 10 oktober geboren ben en ik wil mijn verjaardag op 25 december vieren en ik stuur een uitnodiging aan iedereen, wil je met mij mijn verjaardag vieren op 25 december, is dat kosher of is dat niet kosher? Mag ik dan een feest vieren op de 35 december om mijn feestje te vieren? Ange en Wim is 40 jaar getrouwd, hoor ik. 44 jaar, nog gekker. Ja, en als ze dat in februari willen vieren, de 24ste, en ze nodigen ons allemaal uit. Dat is een mooie reactie. Maar ik ben nog niet klaar. Dus er is nog hoop voor een hele hoop van ons. Maar velen, onder de mensen overal ter wereld, die heeft helemaal niets met dat kindje Jezus. Helemaal niets. Wij christenen hebben dat kindje Jezus en het kribbeltje aan de mensen verteld. 9 van de 10 mensen, als u met deze microfoon in de stad gaat staan, wat is voor u de kerst? Dan zeggen ze het is een familiedag. Eten en drinken en feesten. Met mijn hele familie. Dat was toen de traditie voor Christus. Ver voor Christus was de kerst dus al. U kan misschien een ander verhaal gehad hebben, maar dit is dan mijn verhaal, mijn onderzoek. Zo is het gegaan. Mijn zoon heb ik wijs moeten maken dat Christus is geboren op 25 december. En ik heb hem de naam moeten corrigeren, sorry, dat was niet waar. Trouwens, al mijn collega's op mijn werk heb ik mijn woorden terug moeten trekken van, dat was niet waar. Mij is het ook maar wijs gemaakt dat het zo is. Als deze mensen gewoon een feestje willen vieren, omdat ze het zo fijn vinden, omdat het traditie is. Wat is er dan mis mee? Wat voor probleem maken we dan? Is er een probleem überhaupt? Let wel, als ik zo praat, hier ben ik klaar. Hè? Ik, heb, ik, ik heb geleerd. Ik sta dus klaar voor alle reacties. Of is het, toch, is het toch fout wanneer we de kerst vieren? Of mogen we dan ook hierbij ook de kerst vieren? Moeilijk hè? Dit is zo moeilijk. Louis, wat doe jij met kerst? Wordt mij ook vaak gevraagd: Wat doe jij eigenlijk met de kerst? Als mijn zoon me uitnodigt, wat moet ik dan doen? Pa, kom je met kerst, op je eerste kerst of de tweede kerst, kom je bij mij eten? En dan zegt zijn moeder: Van, ja, maar pa mag geen kerst vieren. Oh, lieve mensen, weet u, in een gevangenis zitten, dan ga je naar je zin krijgen. Want je gaat leren, je gaat leren in die gevangenis. Want je gaat, je gaat heel close met God om. Je wordt één met hem. Want hij heeft oplossingen voor alles. Hij is die jou rust geeft. Lieve mensen... Ik wil het niet te lang maken, zoveel tijd hebben we niet, maar ik wil toch nog met u allen naar Leviticus. Leviticus 23. En dan vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen... De feesttijden des heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten. Zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag er arbeid verrichten. Mag arbeid verricht worden. Maar op de zevende dag. Zal er een volkomen sabbat zijn. Een heilige samenkomst. Geen rij arbeid zult gij verrichten. Het is een sabbat voor de heren. In al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesten van Yahweh. Dit zijn de feesten van de Heer. Voor altijd. Al die feesten staan hier dus opgetekend. Voor ons op dat we weten. Die heeft vader apart gezet. Toen ik achterkwam dat ik deze feesten overboord heb gegooid en de kers in de kerk heb ingevoerd, zag ik voor mij geen kerstmis meer. Weg met die boom. Weg met die boom. Eigenlijk ben ik een beetje teleurgesteld in die misleiding die, die heeft plaatsgevonden. Maar lieve mensen... Wij die het weten, daar gaat het eigenlijk niet meer om. Het gaat om de mensen die het niet weten. Als wij daar een muur bouwen en we beschouwen ze als melaats. Hoe kunnen we dan nog zout zijn op deze aarde? Juist op deze dagen. Ik weet dat er misschien niet de plaats is om dit te, om dit, om, om dit te, te spreken. Maar wanneer, wanneer bereik ik zoveel mensen om me heen om dit te horen? Die kerstmis, geboorte van Jezus, bestaat niet meer. Hij bestaat, dit heb nog nooit bestaan. Maar er zijn mensen die er nog steeds in geloven. Dat waren mijn broeders en mijn zusters. Daar ben ik echt nauw mee verbonden. En die geloven daar nog steeds in. Vertelt dat maar zachtjes in hun oren: dat ze deze feesten van ja, wij moeten vieren. God heeft precies gezegd wanneer en hoe we dat moeten doen. Dan laten ze vanzelf wel dat kerstmis los. Je kunt ze niet zomaar de kerst afrukken. Wij hebben het wel gehad. Als u morgen uitgenodigd wordt door uw broer of uw zus. Wij zijn maar een handjevol mensen. Maar wij hebben nog een aanhang. Wij hebben ze, wij hebben ze niet uitgevonden. Wij zijn geroepen. Daarom zijn we hier samen. Wij zijn geroepen en wij zijn divers. Wij, wij zijn allemaal anders. Maar als wij Yeshua hebben leren kennen. Dan zullen we anders worden. Handelt in die liefde. Want dat is echt het belangrijkste van alles. Ik zal nooit zeggen dat we de kerst in moeten voeren. Absoluut niet. Maar hoe gaan we daarmee om? Met de mensen die dat wel doen. Dat is heel belangrijk. Want aan tafel zitten met die kerst, met, met die bomen en die sterretjes... en dat, dat, dat, al de lichtjes en, en de engeltjes die erbij hangen... Uh, en de engelenhaar en de kerstpakketten... en de cadeautjes en de boompjes. Ja, dat zie je overal, daar ga je niet omheen. Dat hebben we nog eenmaal mee te maken... Maar hoe gaan we met de, met de mensen om die dit doen? Sommige mensen, die weten niet beter. Kerstmis is een familiedag. Voor ons. Als jullie zeggen dat Christus geboren is op die dag. Mij best. Die maken daar helemaal geen punt van. Ik wil dat we met z'n allen over nadenken. Hoe we hiermee omgaan. Maar als je mij vraagt. De liefde van God. Gaat boven alles. Het gaat om mensen, lieve mensen. Het gaat om mensen. Door te veel kennis gaan we lijken op schriftgeleerden. En dat moeten we niet zijn. We moeten geen fariseeërs worden, die over ieder dingetje. Oh, kijk eens, ze gaan met de Shabbat zitten ze te werken. Dat Yeshua zegt van de Sabbat zijn voor de mensen en die mensen voor de Sabbat. Oké, okay, dat moeten we leren. We moeten leren, wat bedoelt hij nou? Waar stelt hij die grens? We moeten ermee leren omgaan. Als we de dingen weten, weten we nog niet hoe we om moeten gaan. En dat leren we dan toch door het geduld die we hebben. Door ons nederheid. Ja? We hebben hier vaak genoeg geleerd dat we van nature trotse mensen zijn met z'n allen. En als we de hele Bijbel kennen uit ons hoofd, alles weten wat er staat en waar die staat en zo uit kunnen ratelen, dan maakt het ons vaak hoogmoedig. Ja, ik heb wel eens in de spiegel gekeken en ik zag echt gewoon een fariseer, een schriftgeleerde en dat was ik zelf. Dat wil je niet, dat willen we niet. Heb liefde ook. Voor je broeders buiten deze gemeente. En maak juist met die gelegenheid vrienden. Zeg gewoon hoeveel waard ze voor je zijn. Echt eens, eens zullen ze tot bekering komen. Het heeft niet veel meer nodig. Want zij weten gewoon dat Yeshua niet is geboren op 25 december. Dat weten ze. Ze kunnen het alleen nog niet loslaten. Maar die tijd kwam wel. Velen hebben het al losgelaten. Want het, je kan het merken aan het gedrag. Alleen wij, wij behandelen ze als een melaats. En dat moet gewoon niet. Toen Yeshua op deze aarde kwam. en hij sprak met de Samaritaan. Kijk maar naar de houding van die twaalf discipelen. Wat? Hij praat met een Samaritaan. Is die helemaal van lotje getikt? Is die gek geworden. Maar ze durft niet te vragen. Ze het niet te vragen waarom hij dus met die vrouw praat. Zo hoogmoedig zijn we. En alsjeblieft. Dan moet het, zo moet het niet zijn. Zo moet het echt niet. Dat is echt niet de bedoeling. Wij moeten nederig zijn. En neder, ik kan het wel zeggen. Je moet nederig zijn. Maar nederigheid moet je leren. En je kan het alleen maar van Yeshua leren. Hij zegt leer van mij. Leer van mij. Ik ben geheel anders geworden, omdat ik Joshua heb leren kennen. Echt waar. Want vaak is dat zo, het is makkelijker dat Jeshua tegen een dode praat, dat die leeft, als dat hij tegen een levende gaat praten, dat hij luistert. Martin, eens? Ja ja? Dat is echt waar. Tegen mij heeft hij ook heel lang moeten praten. Ik wil dat niet, zegt hij. Heb je naast de lief? Heb je vijanden lief? Maak alsjeblieft geen vijanden meer, maar maak vrienden. Maar die mammon, weet u wel, staat geschreven. Maak vrienden daarmee. Eet samen, drink samen. En spreek over de woorden van de Heer. Echt waar, heel zachtjes. Yo, die 25 december moet je overboord gooien echt waar want onze vader heeft andere feesten voor ons klaar liggen. dat heeft hij al van oorsprong geregeld voor ons maar wil je dat erbij doen dan doe je dat gewoon erbij weet u, we moeten vissen met aas ik kan niet met een haak in het water zitten zo, en dan lang wachten totdat er een visje gevangen wordt er wordt echt geen visje gevangen die vissen die kijken naar die haak die denken zo, die is gestoord en denken zeker mij zo te vangen nee, dat gaat echt niet gebeuren dat gaat het echt niet gebeuren. Je moet daar een wormpje aan hangen. Of weten we dat al? Dan laten we dan alsjeblieft vissers van mensen worden. Ik dank u wel. Een fijne Shabbat nog.